Een oud-SS'er met de bijnaam de boekhouder van Auschwitz... moet ondanks zijn hoge leeftijd de gevangenis in. Dat heeft het Duitse Constitutionele Hof bepaald. De man, Oskar Greuning, is nu 96. en ging in beroep tegen zijn straf van vier jaar cel. Maar de hoogste Duitse rechter heeft dat nu afgewezen. Gemeenten komen miljoenen euro's tekort voor de bijstandsuitkering van vluchtelingen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Divosa, de koepel van sociale diensten. Het tekort wordt veroorzaakt door de onver onverwacht grote groei van het aantal vluchtelingen in 2015 en 2016. En verder zijn vluchtelingen door taalachterstanden en psychische problemen langer dan gedacht van bijstand afhankelijk. In Veen in Brabant hebben enkele tientallen helschoppers vannacht stenen gegooid naar politie en brandweer. Dat gebeurde nadat een sloopauto in brand was gestoken. Niemand raakte gewond, wel raakte een politieauto beschadigd. Er zijn twee mensen gearresteerd. Het dorp Veen is berucht vanwege de traditie om met oud en nieuw autowrakken in brand te steken.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 Recht hartelijk. Goedemiddag, dames en heren, dit is Zandvoort Lunch, Sport op deze vrijdag, de 29 december. Twee dagen voor het oude jaar en ze zijn er weer, alle drie, dames en heren, hier is Henny Rukert. Ja, goedemorgen allemaal. hier alle, alle drie. Ja, uh, ja, Ron Benedenbom volle. Ja. Jos de Jong. En we hebben de eerste gast al binnen, Ricardo van der Post. En als ik die naam noem, dan weet iedereen dat we het hebben over voetbal in Haarlem. Dat zijn de mannen die het voetbal in Haarlem en omstreken groot maken. Ricardo, welkom. Goeiedag. Vind je het leuk om uh, eens een keer zelf in de, in de schijnwerpers te staan? Nee, totaal niet. <laughs> nee, nee ja. dat, dat, het is alweer een tijdje geleden hè, dat ja. we er waren. Ja, ja, dat weten we van die mannen. Ze staan liever aan de zijlijn. Dat is altijd ja, hetzelfde. Of in de kantine. <laughs> nou, dit is een programma dat, uh, en dat is dan een dienstmededeling... mede mogelijk gemaakt is dankzij de Siso Sushi Lounge. En die zit onder het Palace Hotel in Zandvoort. En daar zijn we blij mee. Zo is het. En we hebben een nieuwe technicus. Een ja. Een nieuwe technicus. Hij deed het vroeger altijd met mij, Ruud Jansen. Hij is er nu ook weer. Fijn dat je er bent, Ruud. Dank u, dank u, dank u. Hele kort vinden in die kou? Eh, uh, nee. <laughs> maar, ik had een verdwaalde wat Maar. Oh, <laughs> maar ben je nee, over Rotterdam gekomen? Man. Ik ben over Antwerpen gekomen. Dat was schuchtzellig. Goed zo. Ja. Met de TGV, dus het ging heel goed. Mooi zo. Nou. nou, lekker. Hé, hey, we draaien muziek. En Ruud, je hebt vast iets heel moois staan. Ja, een beetje lekker top 2000 muziek, toch? Want daar sluiten we het jaar altijd mee af, hè? Vind ja, dat ik. moeten we doen, hè? Ja, ik bedoel, als zij het kunnen, kunnen weten het ook, toch? Wat top. een jaar trouwens, rond. Ja, mooi, hè? Eigenlijk wel. Bijzonder, hè? Heel bijzonder. Ja, mooie dingen gebeurd. Heb je nog naar de gekeken? Helemaal niet. Gisteravond, jongen, die, die rit, die 10 kilometer van Sven... Ja... Ongelooflijk. Twee rondjes maar uh, boven de 31 seconden. De rest alles eronder. Knap hè. Ja. Maar hij moest ook wel naar die 5 kilometer. Want die Jawel. was voor hem natuurlijk een beetje. Ja, Dat was hij niet scherp joh. Dat nee. Was, vond hij zo oninteressant. Het gaat hem alleen om de 10. Denk je? Ja, absoluut. Maar de 5 kilometer is toch zijn nummer ook. Jawel, maar dat vindt hij sowieso wel. Maar het gaat erom dat die 10 heeft hij nog niet. Oké. Okay. En nou met die Tetjan Bloemen erbij. Die, yeah. die, die, die oude Nederlander die nu Canadees is. Yeah. Het wordt allemaal niet makkelijker. Erop. Hey, en en uh, wat is er bij de sprint gebeurd? Ja, die, die Olympisch kampioen. Yeah. die uh, werd gediskwalificeerd Twee valse starts. Eetje. Ja, dat was heel oh, pijnlijk. Ja, Echt, natuurlijk. Weer. Ja, dat kun je er niet wel. doen. Wel toen een knap grootse gozer natuurlijk. Want ik kwam wel overal voor de microfoons om te vertellen okay. dat hij baalde. Yeah. En alles in elkaar wilde slaan. Ja. <laughs> Heel even over vandaag, want uh, wij zouden eigenlijk vanaf de ijsbaan uitzenden, maar okay. dat is een beetje moeilijk, omdat wij uh, Ruud Janssen, of uh, Ruud Janssen, André Janssen, uh, uh, altijd in de uitzending, hebben aan het begin yeah. wil redden. Yeah. Ja, die moet je bellen. Yeah. En ook Martijn Prinsen. Maar dat programma. kan niet, uh, je bedoelt, dat kan niet vanaf uh, de nee, ijsbaan? Nee, nee, dat nee. Nee, hebben we geen telefoon. Nee, geen telefoon. Ah, oké, okay. ja, ja. Vandaag. Dus maar vanaf uh, 12 uur of 1 uur, ik weet het niet precies... Vanaf 2 uur. Ruud, vanaf 2 uur, ja. Ruud gaat mee... De ja? hele dag vanaf de ijsbaan. En ja, dan kun je ja. daar platen, plaatjes bestellen. en Je hoeft er niet voor te betalen. Nee, dat is niet nodig. nee Hoewel, wij kunnen best wel geld gebruiken hoor. Ja, natuurlijk. We gaan gewoon elk verzoekje 1 euro voor de pot van ZFM Hoe ben die? Dat is beter dan local of serious request. Ja, ja precies. Nou, maar ik, oh. denk, ik denk dat Hennie ook nog wel een potje heeft waar hij het kan, toch? Nee? Ja. Oeh, dat weet je behoorlijk, <laughs> ja. Ja. ja, mensen, als, als jullie medelijden hebben met deze arme presentator, dan uh, gaar <laughs> net. Nee. Ja. Waar is die muziek, Ruud? Die komt er nu aan. En wat is het? Boudewijn de Groot. Oh, heerlijk. Avond. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.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 Nummer 1 in de top 2000 van Radio 2. Nu is hij gezakt naar, uh, ik geloof, nummer 6 of nummer 7 of zo. Um, het blijft er kan je hè? Het blijft er kanje je onze bouwdorijn, hè? Nou ja, dat was wel een mooie actie destijds, hè. Want het uh, geheel door uh, een, een luisteraars uh, uh, gedaan. Die ja. wilden hem gewoon op 1 hebben. Ja. Die hebben een actie gestart, was wel heel leuk ja ik, Ze hebben het ook een keer met John Lennon gedaan, met, met Imagine. Ja, zo maar nu op. zal het wel weer Queen zijn, toch? Uh, helaas wel. Nou, nou is helaas. een prachtig nummer. Ja. Nou, ik ben hem zo langzamerhand een beetje zat. Hoor. Nee, dat, dat ja. gaat mij nooit vervelen. Ja, ik ben hem echt een beetje zat nu zo langzamerhand. Nou, Ruud, uh, hou even je mond. Ja. Ricardo, wat vind jij? <laughs> Draai hem er even <laughs> straks. Nou, ben wel mee we, zullen, zullen, we zullen hem straks wel even doen. Wij even hebben horen. Martijn aan de telefoon, hier. Martijn? Oh, maar dat is toch gek, want we praten vandaag over voetbal in Haarlem. En iedereen komt zo langzamerhand, maar geen Martijn. Nee, we, dat is, dat dat is dat wel is, jammer. Wat is dat, Martijn? Ja, ja, er is er gewoon eentje die moet werken. He. Nee, joh. Al ja. oh, nee, man. Het is toch allemaal dicht? Uh, wat, wat, wat moet je nou nog? Ja, dat valt voor mij genoeg te genoeg doen hier bij de, bij de makelaardij. Mag je dat laten maken? <laughs> ik... Wat ze zeiden dat je werkte? De... Bij de makelaar. Oh, de makelaar. Maar welke? Wagen- of bedrijfsmakelaars. Oh, dus je doet bedrijven? Ja. Leuk. Maar alle bedrijven zijn dicht. Ja maar, dat, ja, maar wij hebben sleutel, dus wij kunnen over onderwinnen. Ja, <laughs> is dat het. Hé, hey, voetbal in Nijmegen Martijn. Ja, ik zal het heel kort houden. Ja. Uh, ik heb eigenlijk één, uh, één, één dingetje. Ik bedoel, er is uh, genoeg uh, uh, input uh, vanuit, uh, vanuit Rick. En ik geloof dat er nog meer onderweg zijn. Ja, zeker. Dus helemaal het Er ging gisteren het gerucht uh, op uh, vooral op Twitter dat uh, Roy Kastini uh, rond was met uh, IJsselmeervogels. Ja. Uh, ik heb inmiddels uh, contact gehad met IJsselmeervogels zelf. En wat blijkt? Uh, bijna alle tegenstanders van IJsselmeervogels, de er spelers ervan, en helemaal degene die. Op het wedstrijdformulier zijn gekomen middels een, een kaart of een doelpunt. Die uh, komen in uh, de database van IJsselmeervolgens te staan. Dus uh, degene die dit op Twitter uh, he, gevonden heeft, uh, die kunnen we vanaf dit moment met z'n allen lekker gaan, uh, gaan uh, negeren. Want uh, nou, daar klopt dus allemaal niets van. Eigenlijk niet naar IJsselmeervolgens. Okay. Dus, het is langzamerhand wel een ja, want Hij gaat ook niet naar Telstar, hè? Uh, ja, je kan mij niet vertellen dat, dat Telstar uh, Roy Kastien voor 15.000 euro gaat laten lopen. Dat weet ik niet, ja. Dus ik denk uiteindelijk dat het, uh, dat het wel, uh, wel, wel goed komt. Uh, ik bedoel, ze kennen hem allemaal daarom, want hij traint natuurlijk al een hele jaar mee. Vijf, uh, euro is misschien voor Telstar uh, veel geld. Maar uh, op het moment dat een, een Utrecht uh, aanklopt of, uh, uh, nou ja, weet ik van welke, welke andere profclub, die, uh, ja. nou, 9 van de 10 profclubs, die leggen dat voor zo'n talent zo op tafel. Uh, uh. Uh, dus ik verwacht dat, dit, dat het uiteindelijk gewoon allemaal goed gaat komen. Zo, Zandvoort, SV Zandvoort, zou het leuk vinden als het doorgaat, want die krijgen nog opleidingsvergoeding. Uh, ja, volgens mij een periode van vier jaar. Ja, ja daar hangt nog een leuke, leuk zakcentje aan vast aan de andere kant. Dat gaat om een percentage dan, hè, van die 15.000 euro. Jawel, maar het is toch leuk voor een club als je opeens dat centjes krijgt. Nou ja, ik weet dat uh, Schoten een aantal jaar goed geleefd heeft van de transfers van Stekelenburg. Kijk. Dus uh, nou, laat het een begin zijn uh, voor, uh, voor, uh, voor Christine. Maar be, be, HFC is boos, hè? Die, want ze vinden het gedrag van, uh, van Telster beneden alle pijl. Ja, hoort dat niet ook een klein beetje bij het spelletje wat er altijd gespeeld wordt? Ik bedoel, uh, ja, dat, maar dat is ja. voor een amateurclub moeilijk, want die spelen dat spelletje nooit. Uh, dus nee, dat is, dat is waar. Ik denk alleen wel dat, dat HFC uh, wijs genoeg is uh, dat ze weten hoe dit werkt. Ja, en, ik hoop uh, het. Uh, uh, het, is, het is een spelletje van... Uh, uh, ja, je moet je poten een beetje stijf houden. Maar goed, uh, uh, op een gegeven moment kan het natuurlijk ook doorslaan in... Uh, in, in eigen wijsheid. Ja, en dan, uh, maar goed, normaal, ik, ik ga er gewoon vanuit dat dit allemaal goed komt. Mag ik iets gek zeggen? Ja? Ik hoop dat het niet goed komt. Nee, vanuit HFC perspectief uh, inderdaad. Uh... Laat dit er maar 15 inschoppen nog, de tweede helft. Ja. Dat ben ik wel met je eens, Eni, maar door al die perikelen heeft hij de laatste tijd ook niet echt heel briljant gespeeld. Hè? Nee, maar dat komt natuurlijk omdat hij uh, onder de zenuwen stond van al het gedoe. Hmm. de laatste wedstrijd heeft hij natuurlijk heel om die drankjes gekomen, onder de mond van een blessure. Ja, precies. Maar ja. was hij voetbalschoenen uh, vergeten op de training. <laughs> ja, nee, ik denk... Ja, ik denk nee, echt ik, waar, hè? Uh, uh, ik, ja, goed, normaal. Die, die, die gaat echt wel zometeen gewoon lekker in... Uh, in de muidenvoetballen. Dat is zo'n aardige jongen, joh. Die, die verdient deze ellende gewoon niet. Dank je. Ja, nou, de schone taak aan Giel Dekkers... nemen om het op te lossen. Nou, die... die... Dat is ook een antwoord, begrijp ik. Ja, die kan dat wel, hoor, denk ik. Ja, die kan dat ook, hè. Die, die werkt met dat, dat Wasserman, hè. Van die Rob Jansen. Ja, precies. En uh, dat is uh, wereldwijd toch een van de grootste, ja, daar ja, zit genoeg uh, know-how. Ik snap alleen niet ja, normaal, het, het gaat om een, uh, voor voetbaltermen uh, uh, om een heel klein bedrag. Ja, maar uh, Telstar wil gewoon drie spelers kwijt. En als die niet weggaan, hebben ze volgens mij het geld niet. Het gaat over Lennart Johnson, de is Edo Knol en zo so Zamouri En als die niet weggaan, dan denk ik dat, uh, dat Roy niet naar Telstar gaat hoor. Nee, dat denk ik niet. Ik denk uh, dat, hij, dat hij sowieso gaat. Het is natuurlijk ook nog zo dat bijvoorbeeld die Osman. Uh, die staat in de belangstelling van een aantal profclubs. Yeah. Uh, de winst op duurt nog een maand, hè? Ja, dat is zo. Er moet maar... nog veel gebeuren. Yeah. Um, normaal, ja, hij traint natuurlijk ook al mee, hè? Ja. Um, uh, yeah. Ik denk zelfs als de jongens blijven, hoor. waar, waar inderdaad nu van gezegd is dat uh, die op zoek mogen naar een andere, andere werkgever. Uh, en bijvoorbeeld bij die Benjamin van de Broek. Uh, is het contract gewoon helemaal ontbonden. Ja. Yeah. Um, ik denk dus... Ook al gaat er helemaal niemand weg... Die Christine die gaat gewoon uh, richting Telstra. Ik ben ervan overtuigd. Die jongen die twee jaar geleden geschorst werd... Met dat gekke spul in zijn lijf... In van der Hesse. ja Daar was een, hele, een heel pleidooi op Facebook... Uh, ja. Om hem terug te laten komen. Wat vind jij daarvan? Um, nou ja, in, in de periode dat hij speelde... Zijn spel wordt vooral gekenmerkt door... Gewoon hard werken. Ja. En uh, Telstra die, die deed toen natuurlijk altijd mee... Uh, onderin de, de Uplee League... Um, die gaat nu echt niet meer spelen toekomen. Sterk uh, uh -huh. nog, ik uh, vind een uh, speler als Edo Knol um, nog, nog, een, nog een niveautje hoger. En die komt zelfs niet eens zijn spelen toe. Uh -huh. Dus ik, um, uh, die gaat echt niet terugkomen. Dat zie ik niet, uh, niet gebeuren. Okay. En daarnaast, natuurlijk, uh, ik snap echt wel dat, uh, dat zo'n speler een, uh, nog een kans verdient. Aan yeah. de andere kant heb ik al twee kansen verspeeld eh, met dat, uh, met dat uh, uh, uh, dopinggebruik. Uh -huh is, uh, ik denk voor iedereen beter als hij ergens anders uh, opnieuw gaat voetballen. Dus ik zie hem uh, wel ergens in de tweede divisie. Als hij gaat voetballen, want ik weet niet hoe hij zelf in staat. Ja, dat weet als ik als niet. Hij voetballen. Maar ik denk dat we meer in de tweede divisie opnieuw terug zien komen. Ja, ja. Niet bij AFC, want uh, die hebben we niet nodig, zo'n speler. Ik denk ook niet dat het, dat, dat, nou ja, past. Misschien ook wel hoor, maar uh, het, AFC heeft op die positie uh, Kevin de Vries en aanvoerder toe rondlopen. Ja. Ja, en dan gaat hij AFC op de bank zitten, dat denk ik ook niet. Ah. Oké, okay. nou, dus. dan zijn we ja. eruit toch Martijn? Dan zeg ik, ja, dan, <laughs> dan ga ik weer verder aan het werken. Ja, dat ja. is het enige nieuws eigenlijk, dat die Alshoren weg is en uh, voor de rest uh, is het afwachten. Ja, verder afwachten. Uh, ik geloof wel dat er het een en ander gaande is ook om nog wat erbij uh, te halen. Uh, ja, één speler zijn ze mee bezig. Maar laten we, laten we dat, dat rustig wel wachten. Team we om dit nieuwe jaar alweer. Kun jij mij lekker wat uh, bedrijven verhandelen? <laughs> Heel, oh, laatste vraag aan jou maar, Martijn. Wat vond je het meest opmerkelijke in het afgelopen jaar? Op voetbalgebied, hè? Op voetbalgebied? Ja, de, die vrouwen van je. Die, nou, voetbal... laat, laat, laat ik het dan, uh, positief, uh, uh, een, een positief bericht doen. Ja. Uh, sinds uh, voetbal in Haarlem uh, betrokken is bij Telstar en de HFC... Draaien ze allebei zijn piep. Nou, laten we zeggen van, uh, dat, dat wij daar een klein beetje aan mee geholpen hebben. Dat vind ik wel mooi. Voetbal in Harlem kampioenmakers. Nou, ik vind het een hele goeie. Fijne dagen. Hetzelfde. Ja. Tot 6 januari. Tot 6 januari. is veel plezier hè. Ja, ja dankjewel. Dag meteen. Dag.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 It wasn't really bad.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 Van Queen, voor de zoveelste keer. Uh, nummer 1 in de top 2000 van Radio 2. Ook dat deze is waar. Weer? Ja, helaas weer, Henny. Waarom het helaas? Een... Het is toch fantastische muziek, man. Ja, nee, het is geweldig. Iemand vroeg net: van, Word je dat nou nooit eens zat? Dat nummer. Nee. Ik zeg eerlijk zeggen, ik ben het nog steeds niet zat. Maar dat komt ook omdat ik uh, zelf, toen ik opgroeide, uh, enorme fan werd van Queen. Ik ben door die gitarist-gitaar spelen zelf ook. En uh, ik heb ze ook live gezien, een aantal keren, in Nederland. En uh, ik ben ook nog bij die Freddie Mercury tribute in Wembley geweest. Um, omdat ik schreef over popmuziek toen voor de krant. Dus ja, ik heb de, uh, dit gaat eigenlijk veel mij nooit. Uh, dat, dat vond jij, Ricardo, dat, natuurlijk. Hè. Nou, ik vroeg mij dat inderdaad even oh. af. Ja. Maar jij, jij, bent, jij ziet het anders, je bent het zat, het nummer dus. Nou, weet je, ik heb het met top 40 nummers al, op het moment dat je... Ja die weken week in de, in, de, in de top 10 staat. Ja. Ja, dan hoor je hem zo vaak op de radio. Ja. Maar goed, hij heeft voor mij een iets andere uh, blijft achtergrond. Mooi. Uh, blijft mooi. Maar het blijft ja. altijd prachtig. Als we, even de luisteraar wel iets verklaren. Want als ze de hele tijd gekraak horen... dan is dat de stoel van onze technicus. <lacht> <lacht> ah, maar dat hoort niemand, joh. <lacht> Alle onze gasten zijn binnen. Goed zo. En de stoel en, blijft kraken. En de stoel en, blijft kraken, ja. En het meest blij ben ik met C Celeste Kosten. Waarom? Nou, die wordt met de dag mooier. Die is van VVH, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ook is binnengekomen Maurice Havenbusch. En dat is uh, de oud-trainer van DSOV. Maar wat het fantastische is van Maurice. die komt nooit ergens binnen met lege handen. Nee, hè? Hij kwam gisteren bij mij binnen met een nieuwe televisie. Een Leuven. Echt, ja, je staat erom te lachen, Jos, maar het is echt zo. Grandioos wordt dat. En vandaag breekt hij oliebollen mee. Ja, ja, en we hebben André Jansen aan de telefoon. Ja, dat klopt. Maar we moeten ook. Alleen Justin Luiten is er nog niet. Want wie zit er ook nog? Dave Heezakkers. Ja. En dat is een van de. Scheidsrechters van de toekomst. Schrijft die naam erop. Die fluit binnenkort de eerdere visie. Ja. André Jansen, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik vergis me iedere keer daarin. Ja. Hoe is het daar in het Hoge Noorden? Nou. Goed hoor, in dan lekker rustig. We koud, zeker, koud. Familie van ons die in Rome wonen en die zijn hier heerlijk in de rust oh, op bezoek. Leuk. Want de drukte, het ontsnappen van uh, daar in Rome is toch wel heerlijk. Is het niet koud daar, André? Want hier is het behoorlijk koud inmiddels. Ja, ja ik, er zat wat ijs op de auto inderdaad. Mijn vrouw is boodschappen gaan doen en we moesten even krabben. <laughs> ja, ja, ja. We gaan het over wielren hebben, de laatste keer dit jaar. Wat een fantastisch ja. wielrenjaar. Ja, 2017 zal de geschiedenis ingaan als een topjaar, dat kunnen we wel zeggen, ja. Ik vergeet nooit meer die dag dat uh, Tom de Gero op zijn naam schreef en Jos van Emden de tijdrit won. Nou... Wat een geweldig fenomenaal gebeuren was dat. En, uh, hij gaat toch weer rijden in de ronde van Italië. Ja. Maar de, ja, of Vroom meedoet, dat weten we nog niet. En Trouwens, het zou wel vervelend zijn als Vroom niet meedoet en Tom wint weer. Ja. Dan dus zegt iedereen, ja, ja Vroem had meegedaan. Ja. Maar ja, nu begint iedereen over een puffertje als ze het over Vroem hebben. Terwijl het een geweldige sportman is. Ja, dat is. Dat is zo vervelend, hè. Allemaal zo overdreven. Ja, kijk, uh, André van Duinen heeft een lach aan zijn kont hangen en nou heeft Vroom een puffertje aan zijn kont hangen. Ja, ja. En dat, uh, ik heb ook zo'n puffertje. Nou, uh, je gaat er niks aan doe fietsen hoor, nou fiets ik weinig moet ik eerlijk zeggen, maar uh, het, uh, het is ook geprobeerd, het heeft heel weinig invloed. Maar had jij toen je Nederlands kampioen werd, had je toen ook een puffertje? Maar... Ik had helemaal geen puffertie jongen, ik had alleen maar uh, sterke benen. Ja, ja. <laughs> okay. En uh, veel trainen en je best doen, dat is alles voor een sportman. Over sterke benen gesproken? Je, jij vindt, je wilt het niet graag horen, maar Van de Poel heeft de vijfde op rij gewonnen, hè? Ja, maar die wint gewoon alles. Dus het is een eenmanssport. <laughs> dat is niet helemaal waar, André, André, houd alles op. Hoe, hoe uh, Piet van der Kruk gewicht ah. opnieuwt, maar zonder tegenstanders. De, de, de, die heeft gewoon geen tegenstand Zo simpel is het En daar doen er sowieso maar 22 mee Ja, ja van al die criteria Al die, die huppel, prut, huppel uh, Wedstrijdjes Met een grote biertent Nou ze betalen uh, van de pool uh, 7.500 euro per uh, wedstrijdje ja. En dan start hij En dan rijdt hij naar de finish toe En dan heeft hij helemaal niemand meer gezien Al die tijd Het is dus gewoon een demonstratie Je kan ook naar trainen gaan kijken maar Het is precies hetzelfde en heb jij wel eens een fideljep-wedstrijd gezien met één fideljepper? Ja, wel met een fideljepper met één been. Oh ja, dat is er ook, ja. ja. Dat is ook nog veel leuker om naar te kijken. Ja. Hey, even naar de Tour van uh, 2019, we lopen even vooruit. Want de ploegentijdrit is in Brussel, dus daar barst het straks weer van de Nederlanders natuurlijk. Ja, dat, uh, het zal een feest worden die dag. Heel goed. He, en uh, ik ben er heel erg blij mee dat uh, Eddie Merckx erin geslaagd is om... Uh, Christian Prudhomme zover te krijgen om 2019 uh, Merks binnen te halen in uh, Brussel. En ja. het zal een groot feest worden, ja. Ik heb een rare vraag aan jou. Ja. Of ik weet niet of het een rare vraag is, maar wordt Matthijs Bugli de sportman van het jaar? <laughs> nee, ik denk het niet. Want, uh, het vervelende in Alkmaar is dat ze hebben prachtige wedstrijden, ze willen het alleen graag geheim houden. Ik heb een heel gedoe... uh, hele weergeschrijving met de PR-vrouw van de Alkmaarse Wielerbaan... waarom ze alles geheim houden. Als je nou de PR doet, dan moet je zorgen dat alles bekend is bij iedereen. Hè? Zoveel mogelijk mensen. En het kan toch dus... tegenwoordig met die, met die media die we hebben... Je, kan, ja. je kan, maar het verschijnt je, niet, joh. Het, Je zet een videocamera aan bij de ergens ja. na de finish bij de bocht bovenin ja. en je zet hem na vier uur zet je hem uit, vervolgens knip je in de computer daar de mooie momenten uit en je hebt een pracht van een video over de wedstrijd en de videoapparatuur die je tegenwoordig kan kopen, koop je tweedehands, net als ik nu, voor 150 euro een gebruikte camera je hebt high definition televisiekwaliteit en je kan het zo uitzenden, ja. en ze doen het niet de achtervolgingtitels van, van, van Amy Pieters en Bob Markers, niemand weet ervan, joh. Niemand, niets. En ik heb gezegd van jullie mogen plaatsen op WAF wat je wil. Dan heb je in ieder geval de hele wielerwereld te pakken. De hele, hè? niet de halve, de hele. En die mensen die zitten te genieten van uh, die wedstrijden en willen het ook een keertje live meemaken. nou Zend het dan eventjes uit, maak een filmpje ervan. Nee hoor, een paar fotootjes. En er is één, Marco Knies, een, een liefhebber en consul ja. voor het baanrennen, die af en toe een fotootje plaatst. Ja. Maar als je dan de PR doet voor zo'n evenement, zorg dan dat je het plaatst. Ja, maar je bent zo drammer. Ik ben niet drammerig. Laten we datgene wat de sport laat zien, het genieten, laten we dat delen met zoveel mogelijk mensen. Maar ik vind ook de NOS waardeloos hoor, want neem nou die sprintfinale, laat verrijzen ja. tegen Brugli. Drie ja. ritten, het mooiste en het meest fantastische wielrennen dat je hier kunt bedenken en het is nergens te zien man. De koningin Queen was er net. Het... Zo'n gevoel krijg ik van... Beelzebub has the devil put aside for me. Als je die sprinters ziet rijden. Ik ben daar kampioen van Nederland geworden op de baan in Alkmaar. Toen nog zonder dak. Wat een dynamiek. Wat een prachtige sport voor de mensen om te zien. En je filmt het zo en ze vertikken het. En Apeldoorn ook. Ik zit zo. Die vent die maakt 5.000 foto's per wedstrijd. En ik zeg, zet dan die camera aan en pas aan het einde uit, dan maak je gewoon videobeelden dus. Helemaal en dan de, kunnen de mensen ervan genieten. Het editen ben ik nu ook weer aan het doen. Ik kwam oude videocassettes tegen van 95 en 96 90, toen ik in Amerika was. En die, ik heb hier een zager op bezoek en die, die is heel handig daarmee. Dus ik kan eindelijk die video's dan online zetten. Dat is wel fijn. Nou, ik vind het... We gaan ervan maar, genieten op waffen, of... hè, weer. Sorry? We gaan er weer van genieten op WAF. Ja, natuurlijk. En Heel. als er wielrennen te zien is, dan zal ik het zeker op WAF delen. Ik heb zelfs in de tijd hier, uh, bol, uh, twee jaar geleden, het Borgers-Wold. Die had een prachtig Opel kampioenschap van uh, Groningen. He, uh, Martijn, Keizer, Martijn Keizer, die won de wedstrijd, een prof, toen bij Jumbo. En uh, het was een fantastische wedstrijd om te zien. <lacht> ik heb het op video vastgelegd. Ik zeg dan, zo doe je dat. En je kan, als je een beetje kan editen, er is niks aan. Als ik het kan, kan toch iedereen het. Maar leg die dingen vast. En dat, nou, dat heeft bijvoorbeeld John Franke wel goed begrepen. Want die organiseert dat prachtige evenement hier in Drenthe. 500 kilometer binnen 24 uur. Door het veld met de mountainbike. Nou, dat moet een internationaal evenement worden. Er is genoeg te doen in de, in de wielersport. Maar leg het vast. He, die mensen van de strandreis hebben het nu ook keurig netjes vastgelegd. Nou, maak er iets leuks van, maak er iets moois van. En de volgende keer heb je meer publiek, want het trekt publiek. Het, het, ze denken misschien wel, het publiek komt niet meer als ik het film. Nou, het is andersom hoor, ze komen wel. Wil ja. willen ze het een keer live meemaken. Ik heb voor jou nog een nieuwtje. Vertel. De kerstkoers op het circuit Park Zandvoort is gewonnen ja. door Marco Doets. renner uit nou, Markendam verdiende met zijn zegen gratis deelnemen aan Cycling Zandvoort. De 24 uur fietsmarathon die 16 en 17 juni plaatsvindt in onze badplaats. Nou zie je. Ja, nou er gebeurt van alles, er wordt van alles georganiseerd. Maar in godsnaam mensen, leg het vast. Ik heb sinds mijn zoontje is gaan voetballen, heb ik 330 wedstrijden vastgelegd. Kun je nagaan in 12 jaar hoe dat oploopt. En ik heb al die dingetjes gewoon bewaard. Toen, twaalf jaar geleden, was YouTube splinternieuw. Er had nog nooit iemand van gehoord. Ja. Maar ik heb het allemaal gewoon vastgelegd. En gewoon ook omdat ik het niet kwijt wil. En als hij straks prof wordt, word jij rijk? Ach, nou van de hele... Wil iedereen die beelden hebben? Ja, ik heb ook filmpjes teruggevonden uit de tijd uh, dat we in Roemenië woonden... En uh, ja, die heb ik dus heel vrolijk online gezet. Alleen toen zag mijn vrouw het toen werd ik even teruggefloten. De kindertjes waren toen 1 en 3 jaar. En die stonden op hun blote billetjes. En ze zeiden, ja dat kunnen we niet doen. Wat maakt dat nou uit man. 35 graden, ziet dus een kind toch in zijn blote billen. We gaan hier ook zo in onze blote billen zitten. Celeste is het, dus wil je de meer? Henny, uh, Henny, Henny, Henny, Henny. Hey, hey, het is hier zover. Hey, hey. Het is hier zover. Ik ja, heb de camera meegenomen. Heb je de camera klaarstaan, Want ik laat ze even hier de WAF maken met z'n allen. Ja, maar ik heb geen camera klaarstaan, want ik ben een film aan het editen. Oh, dus dat lukt niet. Nee, dat hoeft niet. Geen drie vingers Jammer. Wel dus. hartelijke groeten van de hele club van voetbal in Haarlem. Nou, fijn. Ik hoop uh, gauw eens een keertje met elkaar uh, kennis te maken daar. Misschien wel met een oefenwedstrijd. Tegen de, uh, met de A-selectie tegen het eerste natuurlijk van de AFC. Ja. Want anders is het niveau verschil te groot. Weet je wat jij kunt? Ja. De telefoon hier leggen, want je begint nu al oh. zitten lullen. Dag André, fijne dagen. Toen zie je nog. Ja, Bye. jij ook. En een goed begin het nieuwe jaar allemaal. Ja, ja, ik weet Hoi. Dag. Dag.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 So Afrika. Was het toch? Of niet? Nee. Jawel, helemaal goed. Henny zit uh, toevallig met zijn mond vol, dus uh, <laughs> ja, neem ik kan. het de maar even <laughs> over. De oliebollen van Maurice die zijn maar we geven zo even, er zijn nog warm, joh. Ze ja, zijn hartstikke lekker. Ja, we geven prima. even het uh, woord aan je, Jos, want Ja, want we gaan uh, praten uh, met het, Celeste. Het voetbal in Haarlem van het afgelopen seizoen bespreken, dat ja. doen we met Ricardo van de Post en met uh, Celeste Koster. Ja. Want Celeste is van VVH en daar ja. gebeurde nogal wat, Jos. Ja, er is een, een, een incident geweest in de wedstrijd tussen Velsenbroek en Bad Hoeverdorp. Ik uh, meen in uh, augustus even de eerste wedstrijden. Uh, we praten er even over met Sleen Koster, bestuurslid uh, en kantinezaken van uh, VVH sinds 2013 al actief. Wat kun je mij allemaal vertellen over die wedstrijd? Wat is er allemaal gebeurd? En zijn dat uh, dingen die nog regelmatig bij jullie terugkomen, ja of nee? Dat is niet nou, te laten hopen. We, laten we <laughs> hopen dat zulke dingen niet uh, vaker gebeuren. Um, ik was uh, zelf toevallig aanwezig bij die wedstrijd. Uh, samen met Ricardo. Al kan Ricardo er meer over vertellen. Want voordat uh, Jur Zwier uh, tegen zijn hoofd werd gestoten... was ik al vertrokken bij het VVH. Dus um, zelf kan ik niet veel over het incident vertellen... Het was wel uh, vervelend. Hij heeft er een paar weken uitgelegen. Inmiddels uh, was hij na drie weken wel weer gewoon actief. Hij is een, een van onze basisspelers, dus uh, dat was okay. heel prettig. Um, ik geef even het woord aan Ricardo. Ja, want ik die ben uh, zelf, benieuwd. Uh, Ricardo heeft het uh, van dichtbij meegemaakt, zo te horen. Ja, wij, uh, wij stonden langs de kant. Um, op zich al een beetje een, een grimmige wedstrijd. Uh, waarin je gewoon ziet, ja, er gaat wat gebeuren. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment is er een incident uh, waarbij iemand uh, gewoon onderuit geschopt wordt. En vervolgens nog een verschrikkelijke knal tegen zijn kop aan krijgt. Gewoon een schop, uh, inclusief aanloop en al. En uh, ja, op dat moment ontploft het natuurlijk. En dat is een scheidsrechter op dat moment? Nou ja, eigenlijk um, bleef hij vrij rustig. Uh, uiteindelijk wordt natuurlijk wel uh, de beste man van het veld afgestuurd. Hmm. En met een beetje geluk stond er een agent langs de kant. Kijk aan. Dus, um, en die heeft alles gezien. Ja, die heeft alles gezien. Uh, de dader die wilde in eerste instantie uh, dus snel vandoor gaan. Had zich binnen een paar minuten omgekleed. En uh, ja, ging richting uitgang. Maar ja, daar uh, stond een verrassing te wachten. Dan werd hij opgevangen door de politie. Ja, ja inderdaad. En meteen uh, twee, drie busjes geloof ik. Welk, welk, wat is er mee? Welk team was uh, het? Uh, uh, van de, de tegenpartij, zeg ja? dat was Batouverdorp. Uh, okay. Ja, dus ja oké. Nou, die was waren zelf ook totaal niet, uh, niet te spreken hoor. En... Ja, er zit een heel verhaal achter. Uiteindelijk was hij al een keertje geroeid. Oh, dat is dat verhaal. Ja, dat nou verhaal. weet ik het ja, weer. Ja. Ja, en wat voor consequenties heeft dit voor, voor deze jongen, niet alleen zijn voetbalcarrière, maar is hij ook nog veroordeeld door uh, Nou, sterk nog, ik denk dat hij uh, zijn kerstmaaltje in, uh, in het gevangen heeft uh, mogen ermittigen. Echt, waar? echt ja. waar? En hoe lang heeft hij daar uh, van mogen genieten? Uh, hij heeft drie maanden vastgezeten. En Uitja. op dit moment durf ik alleen niet te zeggen of hij nu op dit moment nog vastzit. Uh, want ja, in deze dagen mag hij als het goed is weer uh, drie weer maanden vastzitten. Dat is wel wat, nou, nou de ene kant uitstekend helemaal terecht, terecht. geweldig nee, Vast. maar bovendien uh, ik, ik weet alweer waar het om ging, want hij kon zich inschrijven uh, bij die club uh, terwijl hij bij een vorige club ook al was geëreerd en dat namen. is het gekke ja. dat dat niet bijgehouden wordt, Precies. of hij deed het onder andere namen hij ja. ja, ja, heeft het onder het andere, andere namen naam, en zijn moeders namen schande en dan de leuke dingen ja. ja, wat voor leuke dingen heb je? Er zijn nog meer allemaal gebeurd bij VVH. Nou, VVH is gewoon een hele leuke club. Nee, nou, overdrijf ik ook, denk ik. Nee, um, waarom? Um, VVH uh, is misschien iets anders. Um, wat bij ons wel heel erg opvalt... is dat we um, een vrij hechte groep hebben. Um, vrij jonge spelers. En um, dat we het ook eigenlijk allemaal met elkaar doen. Er zitten nu twee... Uh, ja, spelers ook die nu ook bestuurslid zijn geworden, ja, waaronder ik ook uh, bestuurslid ben. Um, wat dus best wel bijzonder maakt dat het een vrij jong bestuur inmiddels is. En we ook eigenlijk alles met elkaar doen. Er staan veel uh, jonge vrouwen bij ons achter de bar. De vriendinnen van alle selectiespelers. Nou, Henny. Wat is het Het feit ja. dat jullie alles met elkaar doen... dat ja. moet ja, Henny als... Dat uh, he, ja, ja. klinkt jou ja, dat, gezellig dat, dat, in de orde. Ik, ik denk dat Henny de volgende wedstrijd bij jullie langs de lijn staat. In ieder geval Niet de kantine nou, gaat moet, kijken. Hij moet ja. nog een keer komen bij ons. Kom in, dus. in ieder geval de derde helft. Want die is er ook. Ja, die is ook het leukste. Die is heel belangrijk bij jullie, hè? Ja, die is heel belangrijk. erbij. verleden zijn Weet je oh. dat, ongeveer? Um, nee, durf ik echt nee. niet te zeggen. Nee, dat is niet mijn... Uh... Nee, daar okay. ga ik niet over. Maar genoeg leden um, om een kantine goed te runnen? Ja, ja, okay, ja nou, daar is dat ik echt maar best voor. <laughs> ja. Voor de mensen die meekijken op kanaal 40... dat kan namelijk, hè? Je kunt op kanaal 40 deze uitzending meekijken. Je ziet allemaal hoe dit bestuurslid van de VVA eruit ziet. Als je dan weet dat die meiden <laughs> allemaal achter de bar staan... jongens, allemaal de VVA, toch? <laughs> <laughs> nou, jullie zijn ik welkom, hoor. Ik denk dat jij voorop uh, rijdt, Henny. <laughs> Nou, ja, ja. Nou, nou, okay. dat is helemaal goed. Dat hoeft niet meer, joh. hoeft niet meer, oké. Okay. Nee. Okay. <laughs> ga door! Nou, ja, wat kunnen we nog meer over de club vertellen? Een jonge club, wat zijn, wat zijn de ambities van de club? Hoe hoog willen jullie gaan spelen? Uh, nee. Hoger en hoger, en nou, waar ja, gaat kijk, het eindigen? Ik, heb, ik zei al dat ik de kantinezaken regel, dus <laughs> ja? over voetbalzaken ga ik, niet, uh, daar ga ik verder niet op in. Um, nou, nou, wat vertel, wat ons, voor wat koffie? Gewoon filterkoffie. Nee, wat bij ons wel heel erg speelt is dat wij momenteel uh, zonder voorzitter zitten. Die uh, is uh, of tenminste die is gestopt. En, um, dus wij zijn op dit moment nog heel erg hard op zoek naar een voorzitter, um, waar wij toch uh, merken dat dat gewoon heel erg nodig is als visitekaartje voor de club voornamelijk. Um, dus als iemand zich geroepen voelt, dan uh, ben je van harte welkom. Waarom nou. zit je mij nou aan het kijken? <laughs> nou, iedereen wijst naar jou, Henny. Dus, uh... ja. <laughs> nee, verder, wat kan ik meer vertellen over VVH? Um, ja, een klein clubje wat uh, veel gezelligheid uh, brengt en voornamelijk in de omgeving ook wel bekend staat als een uh, gezellige, leuke club. Waar zit het precies? Ja, dus, ja. ja, het zit uh, naast OG en Schoten. Dus we zitten achter de Pukkenvereniging. In, uh, mm -hmm. ja, het, is, het is officieel Haarlem, maar uh, ja, het is op de grens Velse Broek-Haarlem. Mm -hmm. Nou, maar dat kunnen we allemaal wel vinden. Laten we daar de volgende keer maar eens gaan kijken, Henny. Vind je niet? Ja, prima. Dat is interessant. Ja. Ik heel is leuk. Nou, nou er is uh, 25 februari een leuke wedstrijd. PVH Sparenwoude, die helaas uh, twee weken geleden ja. afgelast was vanwege de sneeuw. En heel voetbal in Haarlem zou ook al komen. Maar ja, die moesten helaas. Ja, moesten we een andere oplossing zien oh. te vinden? Ah. Oh. <laughs> nou ja, extra kans maar, voor... Uh, voor uh, 25 februari dus. Uh, ja, we... Daar wacht ik niet op hoor. <laughs> <laughs> niet? <laughs> Jos, jij had nog een weet... vraag voor uh, Rika ook, toch? Nee, uh, dacht ik, of niet? Nee, nee, nee. Met het over het... hey, dit is, dit is ja, dat. Jij is. mij moet gaan vragen van, goh, was er nog iets bij United daarvoor met kunstgras? Ja. Oh, het kunstgras. Ik dacht er al voor. Oké, goed. Ja, oké. Okay. Natuurlijk. Heb okay, je nog niet kunstgras. Ja, jij jij kunstgras, kunstgras, kunstgras. Uh, kunstgras? bij United. Kunstgras bij United gekomen. Ja. En jullie hebben dat officieel uh, mogen openen met de all Hoe is dat? Ja. Uh, hoe is dat gegaan? Wanneer was het En hoe uh, is het eigenlijk gevoetbald? Hoe is dat gegaan? Nou, uh, ons team is gewoon nog steeds ongeslagen. Nog steeds ongeslagen? Ja, ja, ja. ja. 6 januari, ook. Maar tegen wie moest je wel spelen? Uh, tegen um, uh, United Davo 1. Oké, okay. uh, en daarvan gewonnen? Zeg je nou, Davo gewonnen? En daar, hebben jullie, daar, daar oh, hebben jullie van gewonnen? Daar hebben wij van gewonnen. Ja, ja. ja. ja, ja. Oh, dat, is, uh, ja dat is wel niks. Wel met ook een aantal jongens zeg maar, die bij uh, United Davo normaal gesproken spelen. Uh, die hebben bij ons meegedaan, ja. waaronder ja. In, uh, een Barrijeertes. Ja, zo kun je, je ook winnen natuurlijk. Dat noem je Toch? Ja, maar we hebben ook wel kwaliteit moeten inleveren. Hè? Kijk oh. even naar de, de trainer je. die was uh, Die heeft met de handen in het haar gezeten, hoor. <lacht> hey, maar die ongeslagen record uh, ga je wel kwijtraken 6 januari natuurlijk. Ah, wel nee. Moest zelfs maar, Martijn Prinsen inbrengen. Nee, dat dat dat niet. Ja, ja. Ja. Dat ja. Dat Martijn die ja. in moeten brengen. en ja, ja, ja. ja. kon hier een beetje voetballen. Want nou, hij durfde het niet. Nee, hij durfde niet meer. Hij durfde niks meer. Nee, sinds hij, hij, sinds hij gestopt is, is het met schoten minder, hè? Ja, absoluut. Die zijn uh, gekelderd. <lacht> <lacht> <lacht> Waarom lach je er nou eigenlijk? Ja, dat ja dat is weet schoen, ik niet. normaal gesproken mag je dat helemaal niet doen. Ja, Martijn kan lekker ja. voetballen, hoor. Ja. En wat voor kunstgras hebben ze daar neergelegd? Is dat weer een nieuw soort kunstgras? Of weer bestaande? Nee, volgens mij is het een matten? normaal soort kunstgras. Alleen, uh, ja, het, het oude veld was echt beton geworden. Ja. En uh, ter ere van uh, het nieuwe veld hebben ze ons benaderd met de Allstars... Ja, om de openingswedstrijd. Was er een beetje publiek? Nou, het was uh, enorm. Mag ik dat zeggen? Klote weer. Ja. Um, dus dat was een beetje jammer natuurlijk. Zonde, ja. Maar uh, je, uiteindelijk gaat het om de gezelligheid. En uh, dat zat er uh, mm. goed in. Het ja, was dat een was sportieve gelijk. pot. Uiteindelijk, wat ja, was het Maurice? Vier, nee, acht, acht. Ach, ja, iets van 8-1 of zo. En daarvoor was er ook nog een wedstrijd he, van het zaterdagteam ja. van United Davo. Dus. Tegen, tegen Dio. Na afloop was het weer uh, reuze gezellig. Zoals altijd daar. Ja, het is sowieso net als VVA, weet je. Het is een hele gastvrije club. Uh, maar dat geldt ook voor een United Davo. Ben jij ja, betrokken is... bij die wedstrijd op 6 januari, Maurice? Ja, dat ben ik nog steeds. Ik mocht blijven. Hoe ja? kun je dat nou vragen? Ja. Nou ja, gewoon. Kijk, ja. hij was trainer bij DSV gaf je net aan. Ja. Maar hij is natuurlijk inderdaad gewoon een van onze hoofdcoaches, hè. Ja, Saak, samen mee. Mee. met Frank Stammer. of hij 6 januari Ja, natuurlijk is hij er 6 januari. Ja, ja. ja. Koninklijke ik, uh, dag voor een koninklijke coach. Ja, absoluut. Mm. Nee, wat een prachtige dag. We hebben weer een leuk team uh, samen kunnen stellen. En, uh, maar je hebt wat afzeggingen gehad, toch? Ja, ook. Maar ook een, een Tim Kuit die gestopt is bij, uh, bij Velzen. Vernon die geblesseerd is uh, bij Allianz, Vernon Weber. Uh -huh. Maar die speelt 10 minuten, heb ik begrepen. Ja, die wil graag nog 10 minuten uh, uh, uh, ja, meedoen eigenlijk. Dus uh, die jongens die, die staan te trappelen, zelfs als ze geblesseerd zijn of, of gestopt zijn. Ze willen nog, uh, nog steeds meedoen. We missen natuurlijk wel uh, uh, Gerdjan. jan uh, uh, die, die, die doet uh, mee met, met, uh, met, met, met het, de koninklijke AFC wat ik begrepen heb. Ja, nou, dat is logisch natuurlijk. Ja, dus... Uh, Even ter verduidelijking. Zijn vader is net overleden, hè? Ja, ja, ja, dat is inderdaad het grote trieste gebeuren van twee dagen geleden. Mm -hmm. Ik had het er liever niet over willen hebben, maar ja, het blijkt dat er wordt gewoon toch over gepraat. Mm -hmm. uh, dikke vrienden, het, waren, het was eigenlijk geen vader-zoon relatie, maar een dikke vrienden relatie. Fantastische man, iets scoutte ook voor uh, de club. Uh, mijn stiefzoon onder andere is door de vader van Gertje bij HFC terechtgekomen. Dus dat is natuurlijk ook wel, uh, wel interessant. Maar helaas, hij is er niet meer. Dat is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk. Nee, enorm. En, uh, maar logisch dus dat Gertjan dan niet meedoet. Nou ja, dat weet ik niet. Gertjan is een voetbaldier. Ja. En we praten over 6 januari. Ik, ik heb geen idee. Ja. Maar, uh, zou mij niet verbazen als hij toch gaat, gaat spelen, want je ja. moet toch door. Ja. Zou mij ook niet verbazen hoor. Nee. Hoe, hoe zie je de wedstrijd? Kansen? Nou. Ja, ik denk dat we een wat ouder team hebben. Kansen heb je altijd natuurlijk. Maar um, we mochten Wessel, wesselboer Boer mochten we lenen. Nou, dus ja. die doet uh, bij ons mee. Ja. Dat, dat, natuurlijk, scheelt, ja, dat is Ja, scheelt. dat is enorm scheld. Dus, um, en jij bent een soort ten haag. Dus je hebt je drie speelsystemen <laughs> natuurlijk. Ik ben er dag en nacht mee bezig hein, inderdaad. Dus, ja. Um, ja, Frank hebben we continu, Frank Drocht op, uh, op Bloemendaal, continu uh, contact met elkaar. Dus um, nee, dat gaat goed komen. Hoe heeft Wobbel en hebben jullie ja. bij elkaar gekregen? Ja. Ja, ja, een paar <laughs> apart, hè? Vertel eens, <laughs> <Dat is> Maurice. <laughs> nou ja, jij bent daar. Uh, een keuze hierin geweest samen met Martijn. Dus, uh. Overigens, Ricardo, jullie uh, hebben ook kaarten verkocht voor die, voor die wedstrijd. Jullie hebben er veel verkocht, heb ik begrepen. En, nou, daar uh, gaat behoorlijk wat man uh, op afkomen. Ja. Leuk. Ja. Dat via voetbal in, maar kan nog steeds. Hè, met... Ja, onder andere hebben we in ja. samenspraak met de HFC hebben, ja. uh, um, ja, de reclameuitingen naar buiten gebracht. En dat uh, gaat volgens mij wel aardig, ja. Ja. ja. Leuk hoor. Verder hoor je er weinig over, hè? HFC laat niks horen. Nee, nou ja, god. Je gaat toch de site. Namen bekendmaken, uh, Kom op nou. Maar ja, die gaan nu binnendruppelen. Ja. ja? Afgelopen weken zijn er de eerste drie namen bekend geworden. Ja, goed. De, de spelers dus er 18, dat? dus... Uh... Uh, Ronald de Boer. Um, uh, Jacques Zwart. En Pierre van Oudink. Jacques Zwart zit op de bank, hè. Ja, ja. ja. En Van Hooidonk uh, ook weer. Hartstikke leuk. Maar ah, die is ah. nog goed hoor. Ja. O, o, o. Heel ja hij club, uh, is toch uh, altijd goed voor um, um, twee vrije trappen yeah. die hij er gewoon in ja, heromt. Ja. Ja. Dus hoe is het mogelijk altijd. Ja. Leuk. Ja. We laten beginnen jullie met die wedstrijd van uh, de Stars? Die wedstrijd begint om 12 uur. 12 uur. Ja. Want eraan voorafgaand is bij AFC ook die uh, nog een ja. jaarlijkse wedstrijd. Het Bi Bibbertoernooi dus, uh, is ja, ja, dus, uh, Beginnen ze mee. En dan is er nog een... De een andere oude club. 13-1. Dat is ook hartstikke leuk, maar ja. Ja, ik raad iedereen heel erg aan om heel erg op tijd te komen. Leuk, want als er zoveel mensen komen, is er natuurlijk geen plekje meer voor een auto. Dus pak de fiets, ja. en uh, voor zover dat mogelijk is. Of kom zo vroeg mogelijk. Nou ja, en ik zou vooral in de, in de voorverkoop even kaarten bestellen, want ja. dat scheelt een hoop wachttijd. Ook bij ja. het, uh... Dan kun je in één keer doorlopen. Ja. In ieder geval voldoende te doen. Het loopt een legendarische dag te worden. We horen ja. muziek, dat betekent dat het ja. eerste uur er alweer op zit, hè. Ah nee joh. ja.